Jelle Seubring met het NOS Journaal. NSC-leider Pieter Omzicht keert mogelijk dinsdag weer terug in de Tweede Kamer. Dat laat de partij aan nieuwsuur weten. Hij wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Omzicht kondigde in september aan dat hij tijdelijk een stap terug deed vanwege gezondheidsredenen. Waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonoven neemt het nu nog voor hem waar. Achter de schermen heeft Omzicht steeds veelvuldig contact gehad met zijn partijgenoten... Hoe de taakverdeling er bij de terugkeer van omzicht uit gaat zien is nog niet bekend. De Nations League voetbalwedstrijd tussen Nederland en Hongarije is geëindigd in 4-0. Oranje plaatste zich daarmee voor de kwartfinales. De wedstrijd heeft bijna een kwartier stilgelegen vanwege een medisch noodgeval. In de achtste minuut werd de Hongaarse assistent bondscoach bij de reservebank onwel. Adam Szalai is 36 jaar en de voormalige aanvoerder van de Hongaarse ploeg. Na 10 minuten werd hij per brancard afgevoerd. Hij is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. En volgens de Hongaarse voetbalbond is zijn toestand stabiel. Direct nadat het spel werd hervat maakte een Hongaar Hens en scoorde Wout Weghorst 1-0 vanuit een penalty. Aan het einde van de eerste helft benutte ook Godi Kakpo een strafschop. En in de tweede helft maakten Denzel Dumfries en Teun Koopmeiners er 3 en 4-0 van. Een aantal inwoners van Moordrecht, vlakbij Gouda, moet vannacht binnen blijven. Tijdens werkzaamheden aan de snelweg A20 zijn er onlangs twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het zijn twee zogeheten 500 ponders. Vannacht gaat de explosieve opruimingsdienst de bommen onschadelijk maken. Tot 7 uur in de ochtend moeten daarom een paar mensen hun huis uit en andere omwonenden moeten binnen blijven. Ook is de snelweg A20 in beide richtingen de hele nacht dicht. Het weer komende nacht valt vooral in het zuidoosten regen vanuit het noordwesten neemt de kans op buien ook toe. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Komende dag in de noordelijke helft buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Stop. There's peace to be found Took some time To find your way Ease your mind Hey, don't be afraid Don't forget I know you best Don't forget Know that we lost. Every time when you're in pain You keep calling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 106.9. Zie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 Hey